Politie. Ja, hoe? We hebben geen telefoon, weet je nog? Hé, hey, waar is Freddy? Hé, hey, relax. Stoppen! Uh, ik, ik doe hem wel open. Achteraan. Even rustig. Die balk houdt ze toch tegen, Of niet? Wij gaan hem af, hè? Hey, Zeker En luisteren. Laat me los! Ik doe niks. Ik doe helemaal niks. Nog niet. Het ja, is best een lekker wijf. Freddy! Loslaten. Loslaten of ik breek je break arm. Brek ze arm, Freddy. Ik maak je kapot. Wat doen we nou? Goed. Hé, Sean. Jongens, hé. Hey. Wat doen we nou? Rustig, wat? rustig. Ja? Jij ook, Mario. Wat denk je? Ja, wegwezen nou. Naar buiten. Sla op zijn bek. Jij doet niks. Goed. Dit was de eerste en de laatste waarschuwing. Jullie krijgen een week om te verhuizen. En daarna zijn jullie vogelvrij. Allemaal. Duidelijk? Klootzakken Mooi. Jongens, we gaan. Vuile fascisten! Hey, fascisten. Nazis. Nazi's! Ja, ik heb het tegen jou, ja. Nazi ben je. Ruf Wacht hier en doe die balk ja, voor de deur. Ik ben zo terug. Kijk uit, buiten lopen ze, weet je? Die balk. Tussen Harry en Aad is het de laatste tijd dikke miek. En niet dat hij nou een ene wel in de haas wil stappen, maar die knokblok die ze samen hebben opgezet, daar profiteert de hele buurt van. Nou ja, de hele buurt. Die krakers, die zullen er natuurlijk wel anders over denken. Maar laten we eerlijk zijn. Die gasten die horen hier niet uit. Ga maar vast naar de boksschool. Ik kom zo. Zo broertje. Broertje? Je mag dan wel ouder zijn. Je blijft een schaminkel. <laughs> wat doe je hier, man? Heb je poen nodig? Ik, ik heb er wat voor je. als je... Jouw geld moet ik niet. Jij verkoopt prikwijn voor 100 piek de fles. En een vrouw nou ja, voor... Nou, dat is een uh... goede business, ja. Die lui daar binnen? He? Die besodemieter hier tenminste niet. <laughs> Parasieten zijn het. Eerst halen ze een uitkering op en dan jatten ze een huis. Jullie zitten hier hartstikke illegaal, man. In pandjes die al jaren leeg staan, maar. Ja, in pandjes van eerlijke, hardwerkende mensen die vroeg opstaan. Die gisteren een zak hash kwamen ophalen. Wat zou ma daarvan zeggen? Of paas? die horen dat je... Pa, die geeft je een klap op je muil voordat je hem open kan doen. Ach, dat verandert ook nooit wat. Weet je wel wat je ma aan doet? Heeft pa je in die knokploeg gezet, John? Zijn het zijn orders? Hé, hey. Hey, hey, hey, je wat? krijgt dan pens van het zuipers. Hou op, man. Hey, hey. Hou op! Hou op! Wat nou, hou op, roep je vriendjes dan? Ik ben niet bang van je. Verdomme, hou op! En ik ben maar al niet bang los. van Pa. Hey. Wat, wat, wat, wat, Kom dan! Lief man, ik heb meer klappen gehad dan jij heel wat meer. Ook klappen die eigenlijk voor jou bedoeld waren. Wat doe je nou? Een uitlaatklep, zo noem je dat. Ik ben benieuwd wat Pa doet nu ik er niet meer ben. Kijk uit, Fredje. De volgende keer komen we niet om te praten, hè? Komt dat zien? Komt dat de mooiste meisjes hier, laten we zich hier naakt bewonderen. Naked girls, naked girls Naked girls, mensen. Komt dat, dat zien? Komt dat... dat zien? De mooiste ja. meisjes, laten zich naakt bewonderen. U vijf voor meneer. Girls. Naked girls. Fatskul leren, dat het dat is een trein, man. Ja, maar ik ben blij dat ik morgenochtend geen dienst heb. Wat zo? Nou, iemand zal de boel toch schoon moeten maken. Ja, jij. Vanavond. Mag er nog één? De laatste, Joop. Ik heb honger. Nou, misschien is de Chinees nog open. Ja, ziek zo, bleek dan. Ik hoorde laatst dat er weer twee bloedend in het ijs zijn gegooid. Zolang ze mijn kamer afmaken. Ma, kom even. Ik ben bezig, John. Kom nou. Ik heb Freddy gezien. Wat zeg je nou? Hij zit bij die krakers, in een pandje van aard. Twee dingen, John. Geen woord tegen je vader. Nooit hoor je. Ja, maar mama... Doe jij nou niet alsof je in je eerste leugen bent gestikt, John Pruis. Ik ben je moeder en ik zeg je dat je dit stilhoudt. En je blijft van je broer af. Ja, en als het niet anders kan? Hij breekt je de nek, John. En een meijer de man. Waar, John? John moest nog even wat regelen. Hij is toch wel mee geweest? Tuurlijk. Nee, Aad. Is dit wel echt geld? Dat heb ik even niet gehoord. Wat denk je? Gaan die krakers eruit? De meestal waren scheidende, maar er zat één gast bij. Eentje? Zo. Ik had hem graag op zijn bek geslagen, maar dat mocht niet van Schion. Die jongen die begrijpt het tenminste. Maar... Ik ga niet eens proberen om het jou uit te leggen. Hé, roeje, hoe gaat die? Ik heb het kilootje even naar Savanna gebracht. Het geld? Hier. Goed werk. Hier. Eentje voor jou. Is er wat? Ik wil wel eens mee met die knokploeg. Ja, dat begrijp ik. Maar het antwoord is nee, hè? Hoezo? Heb ik jou ooit belazerd? Juist daarom. Ik wil niet dat je risico loopt. Niet als het niet nodig is. Oh wacht even. Sinds wanneer ben jij mijn baas? Jezus. Ja. Ik dacht dat wij partners waren. In de bokschool, ja. Heb ik twee jaar gezeten... En dan zie ik hoe jij je zaakjes nou maar geregeld hebt. Mijn en... zaakjes, ja. ja. Goed gezien. En omdat ik een aardige gozer ben, laat ik jou meedoen. Jezus Christus. Dan ben ik toch een sukkel? Nee, man, juist niet. Jij nee. bent slim. En dat kan ik gebruiken. Daar kan jij geld mee verdienen. Ja. En niet slecht ook. Tjonge, jonge, jonge. Nadenken, roeien. Vijf pilsjes hier en een seven-up. Ik had geen seven-up besteld, hè? He. Ik heb alleen vijf. Ik geloof gewoon niet hoe goed het loopt. Ik verdien er deze week meer mee dan met mijn ramen. Hè? En het allemaal om te kijken. Ja, ze lopen gewoon naar binnen. Allemaal. Niks niet stiekem of wat. Misschien moet ik Blauwe Jopengulden vragen om naar een biertje te kijken. Alsjeblieft. Vanmorgen in de bijgerof. Wat? Een rug? Je bent gek haar. Op jou, ja. Hé, <laughs> hey, hey, pa. Zoom. Vertel even, ik eh, hoorde dat jullie met die ploeg eh, op stap geweest zijn. Hoe was het? Ja, ja. Koffie gedronken bij de Krakers? We hebben even een babbeltje met ze gemaakt. Ah, ja. Ja? Ja, even de spierballen laten zien. Hè. Oh, goed. En, die pandjes zijn nou leeg? Uh, nee, nog niet, pa. Moeten jullie niet een keer flink doorrossen? In één keer zo'n pandje binnenstebuiten keren. Dat die anderen de waarschuwing begrijpen, echt begrijpen. Heb gezegd dat we eerst... Ik had het een keer met vijf Engelse militairen aan de in die, die wouden we niet betalen. Ik heb meteen de grootste eruit gepikt. Ja, pa. Maar nee, niks, pa. De grootste moet je pakken en helemaal verrot slaan. Maar dan ook helemaal. Weet ik. Nee, dat weet jij niet, want als je niet nee. door hebt, dan zitten die vier anderen zo in je nek. Meid, heb je de spook gezien? Laat mij nou maar even. Ik zie het niet zitten om de hele tijd op die klootzakken te wachten. Die komen niet terug. Hoe weet je dat? Oh, uh, het was een bij elkaar graap zootje. Die hebben wat geld gekregen en het zit dus nu op te zuipen. Ze komen terug. Was jij heel dronken toen je met die ene vent begon te knokken of... Uh... Ik ben niet dronken. En ik begon niet te knokken. Je liet je provoceren en daardoor escaleerde alles. Als ze terugkomen is het daarom. Ze komen terug omdat ze daarvoor betaald worden. Ik ga morgen naar een advocaat. Komt die dan ook? Als ze hier weer binnen staan. Sorry, Rob, man. Wat weet jij nou? Dat jij niks deed. Wij moeten geweldloos blijven. We moeten hun vibes niet opfokken. En dat werkte. Totdat jij begon te meppen. Hoe zie jij jou tegen die muur smeten man? Hé. Hey. Bamboe buigt. Maar breekt niet. Hé hey, zus, draai nog eens een blootje. Doet lekker zelf. Ho, ho, ho, wacht even met uitladen. Wat, geen champagne meer? Jawel, maar deze wordt me te duur. Goedkoper ken je niet, meneer Bruis, want dan is het geen champagne meer. Ach, zei ik niet die korting niet omhoog. Ik kan deze nog voor de oude prijs leveren, maar dat is wel de laatste. Nou, ja, kwaad Nee, goedemorgen, haar. Zeg, neem jij je oude moer in de maling? Goedemorgen. Jezus, wat trek jij hier serieus moerwerk, zeg. Zeg, hoe gaat het met je kleinzoon, Harry? Wat met Marco'tje? Nou, ja, goed. Zijn moeder is betrapt met vals geld. Wat met die? Ik heb het stil kunnen houden, deze keer. Dat is een ongelukkie geweest. Ze had het geld van John. Het kost me moeite om dat stil te houden, Harry. Je moet wel wat tegenover staan. Hebben wij een afspraak? Ik heb je gehoord, uh, Cor. Het zal wel weer een groentje zijn uit de provincie of een dominee, maar... Uh... We kunnen John niks maken. Die zegt gewoon dat hij van niks wist. Dat hij het ergens als wisselgeld gekregen moet hebben. In een café of zo. En ik denk niet dat John de grote man is achter dat valse geld. En nu? Als ik me niet vergis, gaat Harry nou in de stront roelen? Die houdt hier niet van. En dan? Komen wij misschien wat te weten? Als er in de stront wordt geroerd gaat het stinken. Hé. Hey. Hé, hey, Freddy. Wil je thee? Dank je. Ik. Uh, ik was wel blij dat je. dat je wat deed. Dat gelul voor bamboe. Freddy! <laughs> Freddy! Hé, hey, jongen, hey? doe nou eens open. Hey, wie is dat? Ma. wat doe jij hier nou? Alsjeblieft, ga uit het café. Ma, ze eten hier geen vlees. Dan weten ze niet wat goed voor ze is, jongen. Zeg, luister. Je moet hier weg. Dag, mevrouw. Kijk eens aan. Zij weet tenminste hoe het hoort. Dag, meisje. <laughs> Waarom moet ik hier weg, ma? Dat ploegje van de sportschool. Daar zit iedereen in. Karel, Aad, je vader. Daar ben ik niet bang voor. Oh, maar ik wel. Je zou eens moeten weten wat ze allemaal van plan zijn. Nou, laat ze maar komen. Jongen, alsjeblieft. Doe het voor mij. U hoorde onder andere Martin van Waardenberg, Daniel Boissevin en Hadewig Minis. Scenario: Henk Apotheker, Regie.